Dit is gewoon je gemaakt met het een nieuwe journal. Het Oekraïnse leger zegt dat het langs de grens met Rusland een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen. Volgens president Poroshenko zijn voertuigen en militaire apparatuur uit het konvooi uitgeschakeld door Oekraïnse artillerievuur. Meer details gaf Poroshenko niet. Gisteravond zagen Westerse journalisten al hoe panzer en tankwagens met Russische nummerplaten de grens overstaken. De NAVO bevestigt dat. Het gaat hierbij niet om het hulpconvooi voor inwoners van de Oekraïnse stad Lugansk. Dat konvooi komt ook uit Rusland, maar staat nog steeds aan de Russische kant van de grens. In Pakistan zijn rellen uitgebroken bij een grote demonstratie tegen de regering. De gevechten ontstonden toen een optocht van oppositieleider Imran Khan werd beschoten. Er zijn slachtoffers gevallen, maar onduidelijk is nog hoeveel. Khan is een beroemde oud-cricketer die de plek van premier Sharif wil innemen. Hij trekt met zijn aanhangers naar Islamabad. Ook een andere oppositiegroep is op weg naar de hoofdstad. Duizenden aanhangers van de religieuze leider... Tahir Ukadri willen ook dat de regering Sharif opstapt. De twee groepen vinden dat de regering te weinig doet tegen corruptie, armoede en de gevechten met de Taliban. Zavoconcorn Friesland Campina heeft elf Nederlandse werknemers teruggeroepen vanwege ebola. De elf werken bij de Nigeriaanse vestiging van het bedrijf. De meeste van hen waren al voor vakantie in Europa. De maatregel is ook genomen om eventuele sluiting van de luchthaven in de grootste stad Lagos voor te zijn. Van zo'n sluiting is nu nog geen sprake. Ook andere Nederlandse multinationals die actief zijn in het gebied waar ebola is uitgebroken nemen extra maatregelen. Maar vinden het nog niet nodig om er mensen weg te halen. Het weer. Vanavond neemt de buiigheid overal af. Aan zee waait een vrij krachtige noordwester. Land staat minder wind. Morgen minder buien en geregeld zon. Zondag later op de dag weer regen. En smiddags is het dit weekend maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. is de Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd.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 Hacer gaan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 Een hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Zomer En el mar no, no, no, no.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 FEMS.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 choices, they say